Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is de politie begonnen met onderzoek. De zoektocht naar slachtoffers is afgerond en het terrein rondom de zaterdag ingestorte flat is daarmee overgedragen aan de politie. Ze zeggen al dat er geen aanwijzingen zijn dat er een drugslab zat in het pand. Zes mensen kwamen bij de explosie om het leven. De politie gaat verder op zoek naar aanwijzingen in het puin. Vandaag zijn de extra controles bij grensovergangen begonnen. Het kabinet wilde dat, om mensensmokkelaars en illegale migratie tegen te gaan. De Margeussee stond vandaag bij vijf van de meer dan 800 grensovergangen die we in Nederland hebben. Je hoort verslaggever Youssef Fabiai. Sommige mensen zeggen dat we hier kijken naar symboolpolitiek. Want de Margeussee voert zulke controles al uit, precies op deze manier. Het kabinet wil dus extra grenscontroles, dat er extra grenscontroles worden uitgevoerd. Maar volgens de vakbond van de Margeussee zijn daar helemaal... Geen mensen voor. De marchissé heeft dus geen extra mensen. Maar minister Faber zegt dat ze wel extra gaan controleren. En de grote vraag is: waar komen die mensen dan vandaan? En zijn er plekken die nu minder beveiligd worden? Faber. Ja, weet u, we hebben ook met de veiligheidsaspecten te maken. En ik ga je geen zaken vertellen die intern van de maricher zijn. Ik denk dat, dat echt niet handig is dat het niet goed is voor de veiligheid van Nederland om al dat soort dingen naar buiten te brengen. De controles hebben niet gezorgd voor files bij de grens. En bij een grote explosie in de buurt van Florence. In Italië zijn twee mensen overleden. De explosie gebeurde bij een brandstofopslag. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan... vertelt Italië-correspondent Helene Daens. Wat wel duidelijk is, is dat die explosie zeer sterk was... op enkele kilometers van Florence, maar die is in de stad ook gevoeld. Uh, bij verschillende gebouwen daar in de buurt op een bedrijventerrein... is het glas uit de ramen geblazen door de kracht van die explosie. En volgens het Italiaanse persbureau ANSA zou die explosie hebben plaatsgevonden... op de plek waar tankwagens met benzine. Benzine worden bijgevuld. Na de explosie brak er brand uit. Negen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen een bewolkte, maar zo goed als droge dag. Bij 5 of 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits komt op gang met vertraging op de A9. Daar sta je inmiddels bijna een half uur in de file... van Alkmaar naar Diemen tussen de knooppunten Batouvedorp en Holendrecht. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder staat er file op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad... is bij knooppunt Zaandam een rijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar 5 minuten.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 Forget about life for a while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 onze ervaringen. Ja, dat zei hij al. Wanneer ga je Piet weer bellen en zo, krijg ik uh, op een gegeven moment... Ja. Die verdienen zijn geld heel makkelijk zo bij die zon. Ja, ja, precies. Wij doen het verkeerd, denk ik, Piet. Nee, hey, maar, uh, nee, leuk. Je nee, had me helemaal ingelicht, hoor, Jaap. Uh, ja, helemaal, van, uh, helemaal goed, helemaal goed. Het, is heel erg, het gaat heel erg hard regenen. Het is één watergordijn, volgens ons speelt. Maar nogmaals, we komen terug als er wat te melden is, goed? Z Zeker doen we, het, dankjewel, hey. hè, voor dit moment. Oh, ja, Oké, okay, nog steeds uh, 1-0, ook aan het begin van de, de tweede helft. Mochten veranderingen komen, dan horen we het van Piet Pijper... die vandaag de wedstrijd voor ons volgt. En hier is Maroon 5.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 Ja, het ja, was, was spannend, of niet jongens? Ja, zeker. En, verras en verrassend met een paar dingen, hè? Heel, ver heel verrassend. Ja, Wie is het haasje, hè? Wie is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 En gewoon lekker af en toe dingen doen die ik leuk vind. En uh, lekker met mijn kinderen uh, en mijn uh, en vrouw uh, gewoon ja, lekker verder leven. Aan de ene kant wel ben ik het mee eens. Aan de kant wel. andere kant, kijk, uh, de centjes hoeft hij het niet meer voor te doen. Hè. Dat is zo simpel. Maar een racer blijft altijd een racer. En uh, als je eenmaal die snelheid geproefd uh, hebt, dan wil je toch uiteindelijk wel weer die snelheid proeven. Ik zie Max niet tot zijn veertig in de Formule 1 blijven. Dat zie ik absoluut niet gebeuren. Er zijn natuurlijk heel veel andere racerseries uh, zoals in feite het wekken.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 Nou ja, Lennon Norris op uh, P1. En Leonardo tweede, En Piastri, uh, tweed, wat dat was Twee tiende erachter net of zo. Ja, en, uh, ja, klopt. En dan uh, Carlos Seins, Hulkenberg, Max. En dan Pierre Gasly. Toch wel weer Alpine verrassend hoor. Ongelooflijk Pierre, die, ging, die, die ging het hele weekend ook niet lekker. Zitten er toch weer bij. Ja. Nou, dan hebben we onze. onze ik, ik heb Oscar voor de beste actrice in een bijrol gegeven. George Russell natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, die zit uh, die, uh, die van de zevende plek. Maar jongens, wat vonden jullie dan eventjes met gewoon Hamilton eruit hè, in de eerste sessie?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 En dan werd er ook wel te straks gesuggereerd op tv en CSU in zijn laatste kwalificatie. Oh. Nou, dat moet, dat moet je wel zien. Hoewel, uh, je hebt het gezien, hè? Papa PS heeft heel veel blikjes Red Bull gekregen. Ja, die is ja, afgekocht, ja. die is klaar. Ja, ja, nee, klopt. Klopt. Dus ja, ja spannend en ja, die... en we kijken er altijd naar. Nou ja, Alpine die heeft dan in principe natuurlijk al gewipt En die zei: we gaan het met Jack Doe doen. Jongens, hij staat twintigste. Ja. Uh, een slechte, slechte keuze, maar ook Franco Colapinto, Colapinto. Colapinto ook niet zo best wel, hè? Nee, een hoop teams hebben al gezegd, we hoeven niet. Uh, nee, de jongen heeft natuurlijk hele mooie dingen laten zien, maar oh ja, dan rijden ze op een gegeven moment toch iets meer over die limiet en dan gaat het allemaal fout. Ja, dan zijn de teams in één keer niet meer geïnteresseerd. Nee, dat... Uh... So, uh, dus ja, uh, uh, die... de ene kant, de jongen laaien helemaal geweldig, maar je ziet dat die oudjes, die al een paar jaar aan het rijden zijn, nog steeds heel erg goed doen. O, uh, klaar.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 Ja, zeker. Zo moet je het gewoon precies, precies zien. En uh, uh, weet je, er zijn heel veel curiussen. Tuneo heeft gezegd, ik wil wel naast Max. Ik kan hem aan. Ja ah, joh, ga lekker naar Dromeland. Uh, ga lekker solliciteren in Hollywood bij Walt Disney. Maar hou, hou verder op. Uh, ja, uh, hij vermorstelt gewoon iedereen. Maar ja, volgend jaar niet meer, want dan is je papa. Ja. En dan uh, ben je altijd minimaal twee tien langzamer. Ja, nou ja, inderdaad.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 ik heb dan dus zoiets van, ja, wij zien niet alle data, hè. Maar, de, dus, het zou al 0,005 0, 0, 0, miljoen geweest zijn. Ja, nou ja, inderdaad, hij heeft die massa gehad. <tie> hij heeft die massa gehad. Zeker, nou ja, waarschijnlijk heeft die meteen, is die meteen gaan protesteren, hè, denk ik zo. Ja, of gaat dat niet ik, zo? Ja, ik weet het niet. Gelijk, denk ik. Die hebben natuurlijk ook die data. Dus je zegt, wel, hij zat er wel binnen. hij zit er niet binnen. Je krijgt zo'n eens niet een spelletje, krijg je dan. Ja, dan heb ik wel heel snel zoiets van, nou ja, nou, nou, nou, uh, uh, ik, ik ik vind het dan ook weer goed dat ze dan toch wel gelijk zeggen, nee, nou, ik krijg ze tijd terug, klaar. Ja. Dus, uh, dit is natuurlijk heel goed voor McLaren, voor uh, de constateurskampioenschap. Uh, want uh, ja, uh, Carlos Sains, ja en uh, in principe uh, jongens Leclerc, die krijgt natuurlijk heel veel straf. Dus, uh, ja, wat met, is het? Tien team, plaatsen? Uh... Tien plaatsen, ik, ik ja. weet niet waar hij jou staat, maar volgens mij staat hij in een andere stad of niet? Hoe, uh, ja, weet nee, je, ik, ik, <laughs> ik weet het ook niet. Zal ik eens even kijken? Veertiende, veertiende. Veertiende, oké.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 Of niet aan het woord hoor, nee, weet je wel. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Dat, dat gaat niet lukken. <laughs> Nee, maar... De, nee, ja, dat kan... nog, heb, je, heb je misschien nog klanten die mee willen komen in de uitzending... en over jou praten? Die komen hier aan het woord klaar. Ja, <laughs> nou, mooi hè? Ja, nee, jij werd jij echt heel veel te vertellen. Over dat ja, boek trouwens, ik heb dat boek binnen... van het dossier van het circuit van oh, Michel Fayant. Ja, ik, ja, ik krijg het volgende week. Een vriend van mij heeft het opgehaald, maar ik heb het nog een keer, die komt volgende week langs. Dan ga ik het op mijn gemakje bekijken. Ja, ik heb hem ook nog... Ik kreeg gisteren binnen, dus... Uh heel spannend. Ja. En, en, en je hebt je stickers gekregen, dus jongens, helemaal heb je dat. Ik, ik was ik was ik was zo blij met de stickers. Ja, dat dacht ik al. Ja. Mooi, hè? Echt Een mooi. Mooie tijd. Ja, zeker, ja. zeker. <laughs>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 In ieder geval dus... Uh... Ja, en die zit ook wel heel lang in het vak, hè? Ja. Nou, uh, die zit ook uh, heel lang is die daar bezig daar bij het station, dus... Uh, ja, en dan, uh, komen er, tot... en dan bellen de klanten op... Uh, ja, ik heb een uh, moertje dit uh, nodig... Uh, zoveel millimeter en zo lang. Heb jij die uh, misschien... Ja, tuurlijk wel. En dan komen ja. ze even laten binnen, hè? En dan pakt hij zo op, uit één doosje idee. En dat heb jij natuurlijk ook in de zaak. Ja, ik, ze komen hier natuurlijk ook op. Bedoeld. Ik moet wel zeggen, de laatste da dagen, en uh, zeker vandaag, want vanmorgen was die echt uh, file voor de winkel, zullen we maar zeggen. Dan uh, uh, komen ze binnen, uh, heb je die nog? En denk ik, nou, die zijn, kunnen wel eens op zijn nu, want die gaat wel erg hard weg. Ja. En dus, uh, er zijn nu ook wel mensen die wel, wel bij mij nu aan het misgrijpen zijn. Ja, twee weken geleden zag ik hem nog, ja, dat je hem toen mee moeten nemen. Dus uh, het gaat wel al, hier om, al, moet ik zeggen, uh, het is nog niet leeg, maar er zijn wel heel veel dingen die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 Gelijk bij, ja, daar is hij af en toe wel mee bezig. Dumpen, gelijk dumpen, klaar, gelijk dumpen. Nou ja, bij, bij Max is het in ieder geval gelukt, hè? Dus, uh... Ja, nee, Max is gelukt, die heeft raken ja, nee. ja, helemaal goed, die ging als de brand weer. Ja, als het allemaal niet goed gaat uiteindelijk in de relatie weet je ook gelijk wat het is om te betalen naar zo iemand, dus we gaan het wel zien. Ik verwacht het kaartje nu wel van de trouwerij. Ja, dat is een mooi collectors item hoor trouwens. Ja, helemaal super, toch? Ja, als ze die zouden kunnen krijgen. Dus we gaan het zien, helemaal geweldig voor ze natuurlijk. En dan zeggen die mensen, ja max die jongen is ook wel 26, 27, ik weet niet hoor, hoeveel pappen zijn er? 27 is al papa.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 handje geven na afloop van de, ja. van de, van de, ja. de race aan, aan Max. en Dus ik denk, nou, er is eigenlijk helemaal niks, niks aan de hand. Maar op een ja. of andere manier is dat in één keer is dat losgekomen, zeg maar.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 Ja, Staan ze bovenaan. Uh. Dus niet heel erg slim zeg ik maar weer. En nee. uh, maar ja, dat, uh, daarom, ik had ze op het tafeltje gezet met alle pers erbij. Zoek het even uit, maar jullie gaan het uitpraten. En ik wil jullie straks zoelen uh, terwijl wil ik jullie terug op het rechterstuk uh, zien komen. Dus uh, nee, ja, nee. Het, zijn, het zijn ego's hè. Ja. Dus, uh, ja, ze, ze hebben een winter om over na te denken, zullen we maar zeggen. Zo, dus, zo is, is er. En dan nou, morgen, ja. uh, morgen om twee uur de race.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 uit Zandvoort. Kan jij de ITCC niet een beetje uitbreiden? Dat dat dan de hoofdtecht van dit jaar wordt ofzo? Nou ja, ja, ik heb nieuws voor je. Ze hebben geluidsdagen over dan, dus dan kunnen we weer komen. Dus ik moet ze binnenkort even bellen. Jongens, je hebt straks drie geluidsdagen over daar in Zandvoort. Eh...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 Nou, helemaal super. Nou, dan zie ik je voor al van links en rechts gaan op de tribune. <laughs> Zeker. Ja, toch? In het oranje. In het oranje. Oké, Reynolds, dank je wel. Hè. En, uh... Volgende week weer. Zeker, en een hele fijne zaterdagavond. Ja, ja. En uh, we ja. spreken elkaar weer. Oké, okay, dus. 12 januari, spannend, hè? 12 januari. ja. spannend, ja, ja. spannend. spannend. Oké, okay, Reynolds, Hoi. I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 dat zou ook meestal langs de lijn, maar dat is niet, niet echt aankrekkelijk. Nee, zeker niet. Het, het, het, maar het blijkt dus dat we weer dit jaar de laatste wedstrijd ook moeten gaan kiezen En dat we ons na nou, in de winterstop maar uh, heel erg uh, moeten gaan bedenken hoe we dat allemaal oplossen in, in het volgende voor, voorjaar. Gelukkig hebt, komt die er nu aan, hè, Piet. En uh, kunnen we daar inderdaad over gaan nadenken. In ieder geval de trainer hè, kan dat doen.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 Zeker, maar uh, ja, het werd net even te, te moeilijk om uh, de vergunningen en uh, dergelijke ervoor te regelen. Ja. Maar dat zat op het uh, Raadhuisplein uh, gekomen dan. Ja. Wat ze ja, nu uh, ja. gebouwd hebben, zeg maar. Ja, en uh, ja. daar... Uh,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 Op schoot komen bij Sint of... Ja, ja bijna. Bijna. <laughs> of andersom, <laughs> andersom waarschijnlijk. Andersom, ja, ja, ja. oké. Okay. Dat snap ik hem. En uh, niet meegenomen naar Spanje jammer genoeg N voor je? Nee, nee, nee. Ik, ik had wel graag naar Spanje gewild, maar... Ja, wie niet? <laughs> ja, daar is het ook uh, dikke uh, 20 graden op dit moment. Dus uh, ja, prachtig dat, uh, weer. Dus prima weer daarom. Z zeker. Nou ja, maar uh, we zijn er weer in de studio aan de Tolweg. En uh, jij gaat zometeen weer uh, Entertainment for You'en...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 gelijk vol los in de kerst natuurlijk, maar ja, ik ga er wel enkele draaien, waaronder Emma Heesters en Snelle natuurlijk. Oh ja. Wolter Kroes. Mooi, mooi, mooi. Ja. Dus dat zometeen meteen na vijf uur hier bij ZFM. En als ze denken van nou die muziek die Fred draait, ik wil iets anders horen, heb jij daar een oplossing voor? Ja, dan moet je gewoon even mailen. En dat doe je gewoon via www.zfmartisten.nl. Www ZFMartiesten.nl Ja, aan elkaar. Aan elkaar. ja zfmartisten Zfm, Niet streepje artiesten, maar gewoon zfmartisten Ja, aan elkaar inderdaad. Puntnl. Ja. punt.nl Punt dan kun uh, je daar rechtsboven eventjes een mailtje naar me toe sturen. En dan gaan we die lekker draden en draaien. De, en Ik dan, dan, dan, dan, dan zit je, dan dan je dan. gewoon live in de studio. Ongelooflijk. Ja, ja en ze mogen ook bellen natuurlijk. Tuurlijk. Ja, als je in de uitzending willen, is het ook welkom hoor. 06, oh nee. Je <laughs> bedoelt uh, 0235730393. Die ja.